Zeven uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. 70 procent van de jeugdbendes is vorig jaar opgerold. Volgens minister Opstelter zijn er van de 89 jeugdbenders... die vorig jaar in Nederland werden geteld, nog 27 over. Dat is het gevolg van de gecoördineerde aanpak... door politie, OM en gemeenten, zegt de minister. De criminele jeugdbenders maken zich volgens het ministerie... vooral schuldig aan straatroven en overvallen. De leider van de Italiaanse separatistische partij Lega Nord, Umberto Bossi, is opgestapt. Zijn partij is verwikkeld in een financieel schandaal. De 70-jarige Bossi zegt dat hij een stap terug doet om verder te gaan als partijvoorzitter. Deze week viel het openbaar ministerie, het hoofdkantoor van de Lega Noord, binnen. De partij zou banden hebben met de maffia en illegaal aan geld zijn gekomen. Ook zijn er aanwijzingen dat familieleden van Bossi belastinggeld in eigen zak hebben gestoken. De Lega Noord vormde jarenlang een coalitie met de partij van Silvio Berlusconi, maar zit inmiddels in de oppositie. De bedenker van de klassieke sportwagen Porsche 911, Ferdinand Alexander Porsche, is overleden. De kleinzoon van de oprichter van het automerk begon zijn loopbaan in 1958. Hij was nu nog erevoorzitter van de raad van commissarissen van het autobedrijf in Stuttgart. Van de Porsche 911 zijn er in 45 jaar meer dan 700.000 verkocht. Porsche is, tot nu toe aan, ja, is nu toe aan de zevende generatie 911. Maar in al die tijd heeft de klassiekers een kenmerkende vorm behouden. Ferdinand Porsche overleed in Salzburg. Hij is 76 jaar geworden. In een rechtstreeks tv-programma van Omroep Friesland is een ernstig motorongeluk gebeurd. Twee motorrijders hadden het nieuwe programma Doe het voor je dorp' op ludieke wijze openen. Maar ze botsten voor de camera's tegen elkaar. De motorrijders zijn ernstig gewond geraakt. De uitzending van het programma werd na het ongeluk stopgezet. En Omroep Friesland heeft verder de beelden van het live ongeluk van zijn website gehaald. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig. Smiddags bewolkt met kans op regen. En het wordt gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van de avondspits is nog 28 kilometer. file over. Ik begin met de A15. Nijmegen richting Gorkum. De weg is dicht bij het knooppunt Valburg. Na een aanreding met een bus, een vrachtwagen en nog twee personenauto's. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs. De afsluiting gaat nog enige tijd duren. Tussen knopend Ressen en knopend Valburg staat nu 5 kilometer. Verder nog een lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer. En door het probleem op de A15 loopt het vast op de A325 van Arnhem in de richting Bergendal. Tussen knopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen staat 3 kilometer.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 De NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast kent Londen als zijn broekzak, want hij was daar lang correspondent voor de NRC... en daarvoor zat hij in New Delhi. En die combinatie van oost en west komt uitstekend van pas in zijn boek... Londen, multicultureel mecca aan de Theems. Waarin hij tot de conclusie komt dat Londen de ideale stad is voor het spektakel... dat Olympische Spelen heet. Hier is Floris van Straten. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag, 5 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Floris van Straten, welkom. Dank je. Je bent uh, afgereisd uit Den Haag, waar jij uh, de desk... Azië beheert voor NRC Handelsblad. Uh, ja, dat doe ik eigenlijk in Rotterdam, waar uh, nu Rotterdam. nog het hoofdkwartier van ja. uh, de NRC is gevestigd. Maar dat zal overigens binnenkort uh, aan het eind van dit jaar naar Amsterdam verhuizen. Ja, is dat eigenlijk ja. treurig nieuws voor, voor jou persoonlijk? Nou, voor mij maakt het niet zo bijzonder veel uit, want Den Haag ligt ongeveer halverwege bij de steden. Ja. Maar voor sommige collega's die uit het zuiden moeten komen, of zelfs uit België, is dat natuurlijk wel een stuk lastiger. Ja, ja. Maar nu vertelde je mij net, en dat was toch alsof je een, een geheim aan het onthullen was. En dat was het voor mij ook, dat die Azië-desk bestaat gewoon uit één man en dat ben jij. Ja, dat klopt. Dat, dat wordt vaak <lacht> veel groter voorgesteld dan, dan het Ik is. Ik zag echt ja, gewoon, ja, ja Azië-desk. Je denkt toch, nou, dat is toch een pittig pittere wereld, Ja, dat komt vaker voor in de journalistieke wereld. Ja, dan heb je bijvoorbeeld uh, ook correspondenten die zichzelf aanduiden als bureau chief. En dat blijkt dan ook uh, een, een bureau chief te zijn van één persoon, namelijk van de correspondent zelf. Ja. Maar, uh... maar is het fijn eigenlijk om zo'n Azië-desk in je eentje te beheren? Uh, ja, hoor, dat gaat overigens niet helemaal uh, uh, uh, zo in je eentje. Je hebt natuurlijk al door uh, overleg met uh, andere mensen bij de krant over stukken die uh, dan interessant zijn op dat moment over Azië. En, uh, ja, houdt zelf natuurlijk wel beter bij dan de meeste anderen... wat er allemaal gebeurt in Azië. En je hebt maar... veel co uh, contact met de correspondenten? Ja, zeker. Ja, je, ik heb dagelijks bijna contact... met uh, de correspondenten die we dan hebben in Azië. En uh, uh, met de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld met de man in China heb ik echt wel elke dag uh, contact. Maar met uh, uh, onze correspondent in Japan toch wat minder. Die is ook uh, uh, echt een freelancer die zo af en toe eens wat voor ons doet. Ja, Hangt er natuurlijk van af hoe, hoe een, een, een land in de belangstelling staat... Neem ik aan. En hoe belangrijk ook een, een land is. China is natuurlijk erg belangrijk in vaardigheden. Ja, tot... zeker. En uh, China is natuurlijk eigenlijk alleen maar steeds belangrijker geworden ja. de afgelopen jaren. En dat geldt ook wel voor India, waar we ook een correspondent hebben. Uh, sinds kort ook weer uh, Judy Boom, die is net gearriveerd en zal daar binnenkort zijn eerste stukken gaan schrijven. Um, dat zijn natuurlijk de landen waar uh, de wereld het, en ook Nederland het meest naar kijkt ja. op dit moment. Ja, waar veel gebeurt. Wij ja. komen zo meteen te spreken over jouw boek. Uh, Londen, multicultureel mekka aan de the theems. wat eigenlijk ook de weerslag is... van vijf jaar uh, uh, verblijf in Londen als correspondent... waarin je eigenlijk schrijft over een stad... die uh, ja, een toch iets beter geslaagd... Uh, ...model van de multiculturele samenleving uiteindelijk heeft gekregen. Althans, dat beweer jij in je boek en daar gaan we het uh, uitvoerig over hebben. Eerst even het nieuws van vandaag en het nieuws van gisteren pak ik er gewoon moeiteloos bij. Want gisteren, en dat is toch jouw krant, uh, kwam met excuus van NSR Handelsblad... Uh, ...bij monden van de hoofdredacteur uh, Peter van der Meers over die kwestie uh, Friso. Hè, over het feit dat uh, Jannetje Koelenwijn. Uh, dat bericht had geschreven wat NSC op de voorpagina heeft geplaatst. omtrent de wel of niet aanwezige hersenschade uh, na het ski-ongeluk van, uh, van Prins Friiso. Er um, is een uitspraak gekomen van de ombudsman. die speciaal gevraagd was door NSC Handelsblad. om te zeggen van hoe hebben wij nou gehandeld in deze zaak? En de uitslag was knetterhard eigenlijk. Er is verkeerd gehandeld. Peter van der Meers heeft ook gezegd... ja, ik accepteer dat, dat dat, uh, dat, dat zo uh, opgevat wordt. Hoe heb jij dit beleefd, deze periode? Nou, het was natuurlijk vervelend uh, uh, om dat uh, zo te zien... hoe je krantpotseling in opspraak raakt... door berichtgeving die uh, uh, dan uiteindelijk toch niet correct blijkt te zijn... En uh, niet alleen dat, dat komt natuurlijk wel vaker voor dat er stukken in de krant staan waar uh, uh, toch niet alles aan klopt. Maar ja, nu hadden we toch uh, zeer duidelijk ons geprofileerd met een aantal verhalen over uh, de, de gezondheidstoestand van de prins. En uh, bovendien, het leek een soort exclusieve bron te hebben die we, die we daarvoor hadden. En dat bleek dus uiteindelijk uh, uh, ja, toch helaas niet te kloppen wat, wat we daarvan kregen. En uh, wel in de krant hebben gepubliceerd. En dat zorgde natuurlijk voor veel commotie destijds al. En toen, te meer toen, dus naar de hand bleek dat het inderdaad grotendeels onju onjuist was wat ja. er uh, door ons was gepubliceerd. Dus toen is er, uh, uh, nou ja, om uh, de wind een beetje uit de zeilen te nemen... Uh, een uh, plan gekomen om uh, een vroegere vroeg ombud, ombudsman van de volksstand uh, in de arm te nemen. Tom Meens. Tom Meens uh, om de zaken grondig uit te laten zoeken. En die is dus gisteren inderdaad uh, met zijn uh, conclusies gekomen. Die uh, erop neerkwamen dat uh, wij inderdaad uh, uh, gefaald hebben eigenlijk, uh, in deze kwestie. En uh, heeft dat dan uh, verder eigenlijk uh, nog enig gevolg, zoiets? Nou, uh, in elk geval hebben we ons natuurlijk te hard genomen wat uh, Tom Meens heeft uh, gepubliceerd en, en wat, wat hij uh, voor conclusies heeft. En daar moeten we nog verder over gaan praten wat dan daar eventueel de consequenties voor zijn. Maar dat is natuurlijk meer een kwestie dan intern. En de hoofdzaak was nu even om, uh, ook openlijk tegen de buitenwereld nog eens te zeggen, dat we zeer betreuren dat wij als krant uh, dus daar uh, in tekort zijn geschoten. Ik heb de indruk, maar corrigeer me als dat niet klopt... dat NRC Handelsblad vroeger echt een hele deftige meneer was. En dat, dat, nu, dat het nu een krant is die wat meer met de, met de, met de voeten... In, in, in het dagelijks leven en in de maatschappij staat, enerzijds. Maar dat dat dus ook... Meer imagenschade op kan leveren. Wat denk jij? Uh, ja, ik weet niet zeker of dat nou direct uh, daarvan het gevolg is hoor. Het um, uh, uh, was natuurlijk een heel bijzondere situatie. Um, die, dat, zoiets, ja, dat bleef je waarschijnlijk niet weer. Uh, 1, 2, 3. Dat uh, je toevallig dan iemand hebt die daar zo dichtbij zit. Bij uh -huh. zo op zo'n uh, raar moment. En, um, nou ja, op dat moment moest er dus snel worden gehandeld en besloten. Um, dat is niet helemaal misschien uh, achteraf terugkijkend, ja. uh, terugkijkend uh, zoals het moest. Maar, de Azië-desk uh, wordt hier niet bij geraadpleegd, denk ik. Uh, nou, of... nee hoor, nee. Die nee, blijft nee. geheel buitenschot nee. en buiten nee. bedrijf op dat moment, ja. of niet? Um, ja. Nou ja, die, die wordt daar niet in, uh, inderdaad ook nog eens eventjes meegenomen in de, in de beraadslaging. Nee. Nee. Voel je je er dan eigenlijk wel bij betrokken? Ik bedoel, ik, Natuurlijk, het ook ik, voel me, ik voel me heel verbonden met mijn klant. En uh, ik werk er inmiddels uh, al meer dan twintig jaar voor. En, uh, het is natuurlijk heel vervelend als je. wat ik al eerder zei, dat je als je krant plotseling toch. Ja. in opspraak komt. Um, wat verbindt jou zo met NSR Handelsblad? Nou, het is juist toch die. Uh, uh, de nuance. En, uh, die dan in dit geval misschien in zoek was. Maar uh -huh. uh, die in het algemeen toch nog steeds uh, de boventoon voert bij, uh, bij mijn krant. We zijn uh, bereid om echt te gaan kijken naar zaken, uh, hoe ze liggen... zonder nou per se vooraf te beslissen of we ervoor of tegen zijn... of dat iets goed of slecht is. Uh, en dan met, op grond van argumenten uh, worden er uh, uh, verslagen gemaakt... en uh, uh, daar hebben de lezers dan wat aan. Past dat ook bij jouw... Uh, ja? persoonlijke aard, om dan maar eens meteen een intieme vraag te stellen? Uh, ik denk het wel. Ik ben ook uh, zelf uh, eigenlijk wel altijd iemand geweest die, die het erg leuk vond om... Uh toch een beetje aan de zijlijn te staan. Uh, want als journalist ben je natuurlijk toch een waarnemer uh, ja. van van alles en nog wat. Je bent niet echt een, een, een partij uh, in, in een politieke zin... of uh, als zake, zakelijk erbij betrokken of zoiets. Je kijkt en, en je, je, je uh, hoort de opinies van verschillende kanten en dan weeg je. En Vind je een, je een, een fijne als een positie. Soort, als een soort rechter en dan, ja. dan zet je het in de krant. En uh, zo evenwichtig mogelijk en zo informatief mogelijk. Ja, en dat is ook iets wat... wat uh, eigenlijk altijd wel lukt. Ik bedoel... Nou, de ene dag natuurlijk beter dan de andere dag. Dat hangt met allerlei factoren samen. Soms dan, uh, uh, zijn je bronnen inderdaad niet zo heel goed. Soms uh, uh, moet het gewoon zo snel... dat je toch uh, nog... Uh, uh, moet je een half uur voordat de krant uh, uh, zijn deadline heeft... geconfronteerd met een nieuwsontwikkeling... een staatsgreep ergens of wat dan ook... Nou, dan wil je dat toch, natuurlijk toch nog even meenemen voor de lezers. Maar dan moet dat wel razendsnel. En dat gebeurt dan natuurlijk wat minder accuraat... dan wanneer ja. je daar uh, de hele dag voor hebt om het maar voor te brengen. heb je nog een hele Herinnering aan een fout of een blunder? Of een nou, als ik in mijn foutje? eigen uh, uh, verleden graaf, dan uh, vond ik heel onplezierig bijvoorbeeld uh, die kwestie met Anders Breivik. Want ik had toen uh, toevallig avonddienst aan uh, die avond dook meteen natuurlijk uh, allerlei beschuldigingen op dat Anders Breivik een. Uh, of, op dat moment was nog niet bekend dat hij het was, maar dat die. Degene die dat had gepleegd, dat, uh, dat misdrijf met al die uh, doodgeschoten kinderen ja. enzovoort. Uh, dat die uh, uh, van islamitische huizen was... en, en uh, in opdracht handelde van een of andere islamitische terroristische organisatie. En, toen heb ik zelf een stuk geschreven... Uh, waarin dat weliswaar niet met zoveel woorden werd gezegd... maar toch wel werd gesuggereerd. Uh, en ik heb toen ook een beetje geschetst hoe daar in Noorwegen... toch ook al wat eerdere incidenten waren geweest met moslims enzovoort. En net toen de krant ter persen ging... Uh, bleek dat uh, uh, het dus om Anders blijf ik een, een blanke Noor ging die verder niets had uitgestaan. Veel eerder die, misschien neonazistische uh, sympathie is... had. Ja, dat was echt had. volledig anders dan ik suggereerde in mijn verhaal. Ook al die zei ik het niet met zoveel woord. Dus dat was een heel pijnlijk moment voor mijzelf, natuurlijk. Ik zou gewoon. Ik was echt geen... persoonlijk alle kranten uit de brievenbus willen halen. Als ja, we, als dat we... was ook zo. Ik, ik had, nou ja, het, uh, het is geen echt excuus natuurlijk. Maar uh, zelfs kranten als de Wall Street Journal en verschillende andere. die hadden soortgelijke stukken. Ja. En sommige nog wel verdergaand. Uh, maar goed, je voelt je het toch niet niet minder ongelukkig als je zoiets hebt gedaan. Maar gelukkig is dat mij niet vaak overkomen. Nee, we gaan het nu vanaf nu over de zegeningen hebben. We gaan het even over Londen hebben. Want daar is in Londen een metrostation... dat vernoemd is naar de Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen. Zij overleed in 2004. Nou, ze is buitengewoon bekend. En ze heeft tijdens de Olympische Spelen in Londen van 1948... enorm veel successen behaald. Onder andere op de 100 en 200 meter... heeft ze vier gouden medailles gewonnen destijds. En ze was gewoon vergeten. Want er zijn 361 metrostations in Londen naar beroemde sporters genoemd. En Fanny was vergeten. En daar is men achtergekomen. Uh, want we hebben wel Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband... Stefan Beek, Anton Gezing en Leontien van Morsel die uh, vernoemd zijn. Maar onze Fanny Blankenskoe niet. Nu moeten wel Mary Dekker en Zola Budd... die moeten dus nu wijken. Of die worden nu in een soort gezamenlijk metrostation <hijf> gestopt. Omdat Fanny, ja. uh, Fanny mag... Nou, uh, wat mij betreft is er een gerechtigheid. Want uh, ik vind dat die er toch echt wel bij hoort. Inderdaad, Ook in vergelijking tot veel andere sterren waar dan uh, stations naar zijn vernoemd. Vooral ook zo, in Londen zo natuurlijk. Zo'n vliegende huisvrouw die daar eventjes zomaar in Londen vier gouden plakken bij elkaar loopt. Dat, uh, dat is natuurlijk ongekend. En, uh, dat hoort er echt bij te zijn. Juist dat het inderdaad ook nog eens in Londen zelf gebeurde. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Op welke manier ja. leeft dat eigenlijk, die Olympische Spelen in Londen? Waar we nu allemaal naartoe naar uitkijken. Nou, ja, De Britten zijn natuurlijk de Britten. Dus zo heel uitbundig gaat dat allemaal nog niet. En ook niet met op de borst slaan enzovoort erbij. En ook wel met een zekere zorg natuurlijk. Want ja, God, het is algemeen bekend dat heel veel steden die Olympische Spelen hebben georganiseerd... aan het eind van de Spelen toch blijven zitten met een geweldig hoge rekening. Ja. Waar ze nog jaren last van hebben. Hoe zit het en, met, de, met de expansiedrift en vooral het uitgavenpatroon van, van de stad Londen in, in zaken Olympische Spelen? Uh, nou, het, is, het overgrote deel komt niet van de stad zelf hoor. Dat komt natuurlijk van de Britse overheid en ook wel van Britse bedrijven. En natuurlijk hebben ze enorme contracten uh, met allerlei televisiemaatschappijen om, uh, om de evenementen uit te zenden. Uh, dus daar komt heel veel geld vandaan. En dat hebben ze ook uh, goed uh, aangepakt. En ze hebben geluk gehad daarmee. Want uh, uh, veel van die contracten zijn afgesloten voordat de grote recessie toesloeg. Uh, dus uh, de animo zou waarschijnlijk een stuk minder zijn geweest... als ze, dat, als ze nu nog uh, uh, daarmee waren rondgegaan bij allerlei bedrijven. Maar, uh, Want er is wel degelijk weerstand e he, tegen ja. die Olympische Spelen. Maar het is eigenlijk wonderbaarlijk... Uh, daar zijn ook de Engelsen zelf toch wel verbaasd over... goed gegaan met uh, dat budget. Want ze hebben in het begin wel een forse overschrijding gehad. Maar de laatste vier, vijf jaar is dat eigenlijk zijn daar geen grote posten meer bijgekomen. Daar nou hadden ze ook een flinke reserve ingebouwd. En die is inmiddels ook wel grotendeels opgesoupeerd, geloof ik. Maar uh, in ieder geval, uh, het ziet er niet naar uit... dat ze nou met kolossale schulden blijven zitten. Is en het... zo bovendien, uh, het plan was ook wel bijzonder. In zoverre dat uh, ze hebben dus al allerlei plannen klaar liggen... om die stadions en andere voorzieningen, om die dan... Uh, om te turnen na de Spelen en uh, uh, ja, een, een, een uh, uh, heel nieuwe wijk... waar dan uh, die echt weer een soort nieuwe dynamiek... in dat oostelijke deel van Londen moet brengen, Daar, uh, bij Stratford... Ja. waar het dan vooral plaatsvindt. En, uh, nou ja, dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten of dat dan gaat lukken... maar in ieder geval, dat is wel een interessant plan. Het, en... het moet een nieuw uh, elan eigenlijk uh, teweeg brengen. Ja, zeker. Ja, en is er nou eigenlijk een, een, een verband... tussen enerzijds uh, die Olympische Spelen die er nu aankomen... en anderzijds de verkiezingen van een nieuwe burgemeester over twee maanden? Um, nou... Ik denk dat die spelen nog niet heel erg meespelen, eerlijk gezegd. Um, en er moet ook bij worden gezegd dat de burgemeester zelf natuurlijk wel uh, bar weinig uh, invloed heeft eigenlijk op die uh, hele spelen. Want de burgemeester van Londen die, uh, uh, die heeft maar heel beperkte bevoegdheden. Ja. Als je het uh, goed bekijkt. Die uh, uh, gaat over het openbaar vervoer. Uh, dus dat is ook belangrijk, natuurlijk, in een grote stad als Londen. De underground. Dus en, eigenlijk heeft en de, hij de de dat van die bussen. metrostations. Uh, ja, dat valt dan. Uh, dat valt de competentie toevallig onder zijn van, uh, van uh, zo'n burgemeester. Ja. Ja. En uh, uh, daarnaast uh, gaat hij ook over, het althans gedeeltelijk, over de politie. Uh -huh. uh, dus dat zijn natuurlijk twee belangrijke dingen... die ook uiteraard een heel belangrijke rol spelen bij de Spelen... Maar, uh, Heeft hij niet een heel sterk vertegenwoordigende functie tijdens de spelen? Er, uh, het is toch ook een beetje het visitekatie? Nou, hij zegt natuurlijk heus wel dat wie het ook wordt... of het nou Boris Johnson wordt of Ken Livingston... Uh, die zal uh, zich die kans niet laten ontglippen... om daar prominent uh, natuurlijk uh, overal voor de camera's te verschijnen... en naast allerlei staatshoofden te zitten... En, uh, die daar dan uh, zullen verschijnen bij die spelen. Even voor de duidelijkheid, de burgemeester wordt gekozen hè, uh, ja. in Engeland, in Londen. Uh, aan de ene kant hebben we de flamboyante conservatief Boris... Uh, Johnson. En de andere kant hebben we eigenlijk een, een, een ook zeer in het oog springende socialist uh, Ken Livingston. Dus die twee die, die, die zijn nu in competitie met elkaar. Heb jij eigenlijk al een indruk waar de voorkeur naar uit zou gaan? Het leek aanvankelijk zo dat, dat Boris Johnson een tamelijk uh, een makkelijke een walk-over zou hebben. Uh, hij heeft dus de vorige keer uh, vooral gewonnen doordat hij uh, veel Londenaren in de buitenwijken wist aan te spreken. Uh, waar over het algemeen ook wat minder uh, uh, mensen van de minderheden wonen. Ja. Terwijl Ken Livingston die heeft juist altijd uh, die minderheden erg aan zich proberen te binden. En meer altijd is hij actief geweest in, het, in de meer centrale wijken van de stad. Hij is een hyperlinkse man, hè? Ja, maar tegelijkertijd ook wel buitengewoon pragmatisch. en uh, Hij is dus acht jaar burgemeester geweest. Ja. En heeft in die tijd, uh, wonder boven wonder voor, voor velen... Uh, uitstekende relaties weten op te bouwen met de Londense City... waar dus alle grote banken zitten, want ook dus die dus belangen... is met de conservatieve eh, wereld eigenlijk. Is ja, ook. dat zou je eerder verwachten van de conservatieve, ja. maar Ken Livingston die kon het goed met ze vinden. En uh, heeft ook hun belangen, waar hij kon, uh, uh, goed, goed verdedigd. En, nou, daar denkt zijn tegenstander uh, Boris Johnson heel anders over, getuige BBC Newsnight uh, van gisteravond. Want dan horen we even hoe zo'n debat tussen twee kempanen, hoe dat nou gevoerd wordt in dat uh, prominente uh, nieuwsprogramma. Een belangrijk vraag hier is... How do you stop them happening again? Because right, well, in all the analyses it. that you've they've already to told us how you'll stop no, it. No, they've got to have someone no. who's on their side. a mayor who's actively okay. looking after for them. Well, if you're on the side of the rioters, then if you're on the side of the writers, the analysis shows that one of then then the I'm, causes then is the I'm huge not, discrepancy I'm, between the poor and the rich in this in this city. And it's got wider under you, Boris, because you've increased the fares. Sorry, it got massively, it got massively wider under the Labour government, who caused. a het right, yeah, Dit gaat, your gaat your gewoon area. zo door. En we hebben ook echt geprobeerd te zoeken naar, naar the the stukjes the point point waarin ze elkaar niet interrumperen. <laughs> of gewoon. Ze gaan gewoon, ze praten allemaal <coughs> gewoon door. Het maakt niet uit of de ander luistert of niet. En dat was in dit programma, BBC Newsnight zo. Maar het was gisteren ook op de BBC Radio was het zo. Het yeah. is eigenlijk de hele tijd zo. Ja, dat, uh, Is dit heb... debating in Londen? Nou, soms wel, soms niet. Ik heb er zelf ook wel een paar van die debatten bij de vorige campagne uh, bijgewoond. En, uh, <coughs> tussen die twee. En, uh, soms dan ontaard het inderdaad in zo'n uh, nou ja, uh, woorden gevecht... waar je dan ook inderdaad als luisteraar weinig meer aan overhoudt... omdat je het gewoon niet kunt verstaan. Uh, maar ze zijn natuurlijk soms ook wel degelijk bereid om naar elkaar te luisteren. en dan uh, toch even echt een, een tegenpunt te maken. waardoor je wel degelijk een debat uh, krijgt. Want uh, eerlijk is eerlijk, de Britten hebben echt een uh, indrukwekkende debatcultuur. Ook als je in hun parlement kijkt en zo. Uh, Leuk om naar te kijken, uh, dat hè? Het is natuurlijk veel levendiger. En daar ja. zijn mensen die. het de overgrote deel van de mensen spreekt niet van het papier. Uh, en uh, durft echt uh, zomaar uh, zelfstellingen uh, in te nemen en, en te verdedigen. Uh, ook ongeacht uh, tot welke partij ze behoren. Of, uh, dat, dat gaat allemaal door elkaar heen. En, uh, soms een beetje ordeloos, maar uh, toch wel degelijk... Uh, uiteindelijk volgens Britse tradities. En uh, iedereen respect, die respecteert die ook wel als troep aankomt. We gaan, uh, gaan nu praten over uh, je boek Londen Multicultureel Mekka aan de Theems. Net verschenen bij Nieuw Amsterdam. Uh, Luisteraars, u kunt reageren op deze uitzending uh, via onze website radiokunsthof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Kunt u uw vragen, uw opmerkingen achterlaten? U bent misschien onlangs in Londen geweest. U bent misschien van plan naar de Olympische Spelen te gaan in Londen. Dan weet u dat u 220 pond per nacht, geloof ik, neer moet tellen voor een hotelkamer. En dat ze ook allemaal vol zitten, dacht ik. Dus, uh, uh, dus nou ja, zo ik... tijdens de Olympische Spelen zal het natuurlijk niet of, makkelijk zijn. Niet, om nog niet, te niet echt handig om nu maar, dat nu uh, nog te gaan doen, nee. Ja, maar uh, over het algemeen is het natuurlijk zo... dat uh, in Londen is er zo ontzaglijk veel hotelcapaciteit... dat uh, je altijd wel ergens wat kunt vinden. Dat komt wel goed. Waar het, uh, wat uh, vooral interessant is, en daar gaan we het dan over hebben... is dat multiculturele mecca waar dit boek uh, naar vernoemd is. U kunt ook thuis uh, twitteren, twitter.com. En dan hashtag Radio kunststof. De er brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Landan is the best for me. Landan This lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are rarely comfortable because the English people are very much sociable. Alwin Roberts, een zwarte calypso zanger die in 1948 arriveerde in Londen. Ik dacht dat het een volkomen uh, ja, onschuldig liedje is. Dat klinkt ook wel zo. Maar daar zit toch een hele historie achter, eigenlijk, hè? Floris van Straat. Ja, dat was uh, uh, toch wel heel bijzonder. Want hij uh, uh, had een soort artiestennaam, Lord Kitchener. Uh, wat wel ironisch was, omdat er ook een Lord Kitchener was geweest... die echt een van de grote koloniale figuren was geweest, vijftig uh, uh, jaar eerder. Ja. Maar die Lord Kitchener, uh, de muzikant, die kwam dus uh, uh, in 1948... Uh, samen met nog een paar honderd andere uh, West-Indische mannen... Uh, als eerste grotere lading... Uh, Immigranten uit uh, het Caribisch gebied. met een uh, schip, de Empire Windrush. Uh, naar uh, Groot-Brittannië. En uh, ze konden dat zonder enige obstakels doen... omdat ze op dat moment nog uh, uh, golden als uh, burgers, inwoners... van de het Britse gemene best. Ja. En uh, die hadden allemaal vrije toegang en Britse paspoorten. Dus dat uh, tot ergernis en, en woede van de regering. Want die, die, uh, die moest toen gewoon de poorten wijten openzetten? Die moest de poorten openzetten. En he, er was meteen al een debat in het parlement ook weer... waarin uh, uh, de minister ook uh, zijn uh, grote... Uh, ja, Angst uitsprak, dat dit tot meer mensen zou leiden. Nou, die angst is zeker bewaarheid, want, want uh, het duurde niet lang of er waren tienduizenden en later zelfs uh, een paar honderdduizenden. Ja. Uiteindelijk schets jij een beeld van een, van een Londen waar één op de drie mensen immigrant is. Daar, daar is het uiteindelijk tussen, tussen toen en nu ja. op uitgedragen. Nou, op, op dat moment toen die, uh, die mensen uit uh, het West-Indisch gebied kwamen. Toen was ongeveer 1 op de, uh, de 20 mensen was, uh, uh, was buitenlander. Ja. En uh, dat is uh, uh, dus inmiddels inderdaad 1 op de 3. Dus uh, nou ja, dat zijn natuurlijk wel cijfers waaruit blijkt dat er iets uh, heel bijzonders is ja, gebeurd. En dan moet je dus nog even in aanmerking nemen dat uh, natuurlijk heel veel van de mensen die dan bij die 2 derde horen, eigenlijk ook een uh, oorsprong hebben van buiten uh, Groot-Brittannië. Maar die zijn al een paar generaties uh, uh, in het land. Dus, dus die gelden geldt, gewoon als Londenaar, als Londenaar of als Engelsman. Ja. ja. Uh, Floors, jij was correspondent voor NRC Handelsblad in Londen... tussen 2005 en 2010. Je schreef uh, over deze stad regelmatig... Uh, uh, en dan ging het heel vaak ook over de positie van minderheden. Uh, eerder uh, was je voor diezelfde krant uh, gestationeerd in New Delhi. Uh, je bent nu Azië-redacteur bij NRC Handelsblad in uh, Rotterdam... Londen, multicultureel mekka aan de Theems. In dat boek dat beschrijf je eigenlijk een stap, stad met ups en downs... maar ook een stad waar de multiculturele samenleving... min of meer gelukt is. Uh, eerst even over jouw correspondentschap. Een normale correspondent mag bij NSC vijf jaar blijven. Uh, jij moest dus ook terug van je, hè? je moest weer terug naar ja. Nederland komen. Ja. En, Hoe vreed is dat? Nou, dat is natuurlijk heel spijtig als je het erg naar je zin hebt. En, en dat had ik in, in Londen. En ook mijn, mijn vrouw was daar zeer happy. Uh, maar goed, dat wisten we van tevoren, uh, dat dit een uh, eindige uh, posting was. Dus uh, uh, nou, uiteindelijk is het 5,5 jaar geworden. Dus ik heb er nog een halfjaartje bij weten te smokkelen. Maar uh, toen was het, uh, was het echt onverbiddelijk voorbij en kwam er weer een nieuwe. Oh. Uh, nou ja, dat vind ik ook niet gek hoor, op zichzelf. Want uh, als je altijd alleen maar dezelfde correspondenten houdt, die dan 30 of 40 jaar lang uit dezelfde plaats berichten dan wil er ook wel een zekere sleetsheid in uh, sluipen. Nou, hoewel je natuurlijk dan weer het argument kunt hanteren... dat ze natuurlijk wel ontzaglijk veel weten over zo'n land. Dus... Precies, en dat ze heel veel kennis en expertise ja, dus opgebouwd mijn, hebben. Mijn ja. krant heeft een beetje een soort uh, ja, uh, mix van die twee dingen. Uh, we hebben een aantal freelance-correspondenten... die al heel lang bij de krant zitten, zoals Koert Lindeyer in Afrika... die Precies. daar al meer dan 25 jaar uh, over bericht. Um, maar die uh, vaste correspondenten um, die, uh, moeten dus uh, dan na vijf jaar weer terug. En uh, nou ja, dat is de de frisheid er dan wel een beetje in ja, Dus verkeersinformatie. Er staat nog file op de A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Noord, drie kilometer. En na een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum... was de weg bij klopend Valburg een tijdje dicht. Inmiddels zijn wat rijstroken open... en kan het verkeer ook langs via de vluchtstrook. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kloos van Straten van NSC Handelsblad. Die vijf jaar correspondentschap in Londen. die heb je eigenlijk nu afgerond met een boek. waarin je uh, een Londen beschrijft. dat in één à twee generaties compleet is veranderd. en toch een, een tamelijk uh, vreedzame samenleving is geworden. Een samenleving met uh, 32% immigranten. Wat waren de hobbels die de Londenaren moesten nemen. om tot deze vreedzame coexistentie. of wat jij zelfs noemt verbluffende harmonie. Te komen. Ja, nou dat is verbluffend, is dus denk ik wel op zijn plaats als je toch in aanmerking neemt dat het dus gaat om uh, mensen uit 300 verschillende bevolkingsgroepen, uh, uh, die dan uh, met 300 verschillende talen en, en allerlei verschillende godsdiensten uh, en, en culturen, dat zit daar allemaal maar door elkaar heen in Londen. En het aantal incidenten is toch per saldo heel gering, als je natuurlijk zijn er af en toe wel eens aanvaringen. Dan lees je weer eens in de krant over een, een buschauffeur... die weigert om een uh, islamitische vrouw met een uh, hijab... zo'n allesverhullende sluier voor het gezicht om die mee te nemen. En omgekeerd soms wel eens een, een uh, islamitische buschauffeur... die dan bijvoorbeeld weigert om een, uh, uh, een blinde geleidehond uh, uh, in, de, in de bus uh, te laten... omdat honden onrein zijn voor, uh, voor moslims. Nou ja, dat wordt daar even over geharrwaard in de persen. Maar dat is dan toch weer snel voorbij. Ja, en want het en is oude... inderdaad opvallend dat het geharrwaard... wat jij ook beschrijft ja. in je boek, dat dat bijna altijd... In zijn die te maken hebben met moslims. Uh, of die uh, islam. Maar, maar, uh, maar dat had wel. Uh, ja. een, dat, dat, dat, het is niet per se de grootste groep. Maar het is wel de groep ja. waar. Nou, daar zijn zeker vaak uh, problemen mee. Maar ja, goed. Uh, het zou ook niet. Uh, uh, kloppen om, om te zeggen dat zij het alleen zijn. Want bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap. daar zijn toch over het algemeen dan weer meer. Uh, jongeren, vooral jongens betrokken bij, bij de jeugdbendes en zo. die je ook hebt in Londen. Uh, en die ook voor, voor uh, problemen zorgen. Uh, dus uh, dat is toch ook. Uh, ja, er zijn meerdere groepen die af en toe wel degelijk voor problemen zorg. We hebben het natuurlijk heel sterk gezien bij die rellen van vorige zomer. Toen, Augustus 2012. Uh, uh, waarbij overigens, dat was wel heel interessant. En ik dacht natuurlijk één ogenblik, oh, daar gaat mijn boek. Uh, nu ze elkaar in de haren vliegen. Je een beetje maar, een positief uh, verhaal uh, ophangen. Uh, maar uh, per saldo is dat meegevallen. Doordat. Uh, uh, ja, eigenlijk aan alle kanten. Uh, zowel bij de slachtoffers. Als bij de daders. Had je mensen van alle groepen zitten. Het was zeker niet zo. Dat dat alleen maar gekleurde mensen waren. Die daar de winkels beroofden. Ze waren vaak slachtoffers En er waren ook blanken die daaraan meededen. En uh, er is dat geval geweest. Dat vele mensen zich nog wel zullen herinneren. Misschien van een Maleisische jongen. Dat was ook uh, gefilmd. En op YouTube uh, gezet. Die door een blanke en een uh, zwarte jongen uh, van zijn uh, portemonnee werd uh, um, ontdaan... nadat hij gewond was geraakt. En, uh, ze, ze simuleerden dat ze hem uh, wilden helpen... maar in werkelijkheid uh, pakte een van de jongens eventjes het uh, tasje leeg... Van, uh, van die jongen op zijn rug en uh, was hij zijn spullen kwijt. Ja, Dus in feite was het gewoon uh, voornamelijk een, een criminele? Of een, een, een... Ja, dat was vrij plat. Er dus zat eigenlijk geen, geen, erg, geen politieke dimensie. Het leek en... wel even zo, maar dat was niet zo. Want jij schrijft, Londenaren hebben geleerd... De verschillen tussen de mensen niet alleen te aanvaarden, maar ook te waarderen. Ja, niet allemaal natuurlijk hoor. Dat zou, uh, zou ik ook zeker niet voor mijn rekening willen nemen. Maar het is toch een maar, volksaard. Uh, je, althans, je beschrijft uh, ja. het als zodanig. Ja, nou, maar dat, dat uh, wat wel inderdaad uh, een, een belangrijk deel van de volksaard is. om mensen hun gang te laten gaan. Uh, ook al zijn die misschien heel anders gekleed en hebben die heel andere denkbeelden. maar zolang die je maar niet vreselijk in de weg zitten. Uh, en zich houden aan de wet. Uh, dan zitten ze er niet zo mee. En zolang ze ook maar de Britten zelf uh, hun, uh, hun eigen privacy kunnen handhaven. Uh, door sommigen wordt wel gezegd uh, dat uh, de, de belangrijkste vrijheid... die de Britten waarderen is om uh, de vrijheid om wanneer je thuis bent... de deur achter je dicht te kunnen slaan... en dan echt uh, niet meer gestoord te worden door yes. mensen. Nou ja... In die geest is het wel een beetje. Ja, maar in Nederland werd dat ook heel lang gezegd van dat wij er zo goed in waren en zo tolerant ook vooral waren, ja. dat wij iedereen uh, zijn gang uh, lieten gaan. En maar later werd er gezegd, nou. Dat was niks anders dan desinteresse en onverschilligheid. Nou, dat is ook zeker uh, bij veel Britten het geval hoor. Uh, het is niet zo dat die allemaal even razend enthousiast zijn over uh, mensen in, uh, met hoofddoeken of uh, gepeperd eten uh, of uh, uh, Caribische dansen of wat dan ook. Dat, uh, uh, het, is, het is natuurlijk een groot deel van de bevolking die dat wel spannend vindt en, en fijn en een aanwinst. Maar er zijn ook veel londenaren die dat helemaal niks kan schelen, maar die tegelijkertijd dan niet. Uh, toch proberen om dat, die mensen die dat wel leuk vinden, dat te beletten. Nee. Nou zeg je ook, het wordt ook gevoed door koloniaal. Uh, of schuldgevoelens over de koloniale geschiedenis van Engeland. Uh, alsof dat, het er nu nog een soort ja. boetedoening gedaan moet. Uh, he, boetedoening is voor, voor dat verleden. Ja, nou dat wordt onder andere, is mij dat gezegd door uh, bijvoorbeeld Somalische. Uh, immigranten die oorspronkelijk in Nederland zaten. En die dan ook mooi Nederland en, uh, uh, en Engeland met elkaar konden vergelijken. En, uh, die uh, zeiden inderdaad precies dat, die, uh, dat de Britten waarschijnlijk uit een soort schuldgevoel zo aardig zijn tegen veel immigranten. Ik denk dat dat geleidelijk aan iets meer is geworden mm. dan dat hoor. Ik denk dat uh, de meeste bewoners van Londen uh, echt wel happy zijn met uh, de, de cosmopolis die Londen geworden is uh, door de jaren heen. Dat is natuurlijk niet zonder... Uh, zonder ups en downs is dat gebeurd. Er zijn wel degelijk grote aanvaringen geweest, ook in, het, in een verder verleden. Wat noemde er eens een paar? Wat zijn nou echt de botsingen nou, In de, de jaren tachtig heb je bijvoorbeeld rellen gehad in Brixton. Dat was de wijk waar veel van die West-Indische immigranten zich hadden gevestigd. Ja. En uh, daar ging de politie, politie toen keihard op in. Uh, en iedereen was het er na de hand wel over eens... dat de politie ook buitengewoon racistisch te werk was gegaan. Ja. Ja. Uh, en ook die, die jongeren zelf zagen het ook wel als een racistisch een racistische, racistisch conflict. Want zij waren dan juist weer geïnspireerd door black power... en dat soort bewegingen die toen in Amerika ook eh, in opkomst waren. Dus dat, toen had je echt de rassen tegenover elkaar staan. De politie was helemaal blank. Al die jongeren waren zwart. En dat eh, werd een enorme knokpartij... En, uh, het was een, een afgang voor de stad eigenlijk in heel veel opzichten. Uh, dus toen was dat multiculturele en die waardering voor elkaar nog heel ver te zoeken. Uh, maar juist ook dat soort incidenten hebben natuurlijk toch weer geleid... tot allemaal... Uh, uh, ja, uh, soul searching, uh, om je, ja. je eigen uh, toch nog maar eens goed jezelf door te lichten, om te kijken wat er, waar het nou anders was. Uh, je zou eigen kunnen. onvermogen eigenlijk bestuderen. Ja, en ook. en dat, dat wordt natuurlijk toch als een, als een uh, vernedering beschouwd uh, voor een stad als je zulke uh, tafereelen hebt. En dat geldt trouwens ook wel weer natuurlijk voor die rellen van vorig jaar, hoewel dus het prettiger was. Doen, dat er uh, toch heel veel van die immigrantengroepen juist waren... die zich ook krachtig verzetten tegen die plunderaars. En die uh, na de hand ook uh, uh, alles netjes hielpen opruimen en ja. zo. Uh, gewoon spontaan. Uh, daar hoefden dus ze helemaal niet uh, toe te worden gezet. En dat bracht ook sommige uh, blanke, autochtone Londenaren ertoe, uh, zelfs conservatieven, om te concluderen dat uh, uh, ja, de nieuwe immigrantengroepen er misschien uh, uh, betere Britse waarden op nahouden dan, uh, dan de Britten zelf. Ja, en, en dus wordt er ook ergens in het boek geopperd dat, dat er misschien uh, toch meer uiteindelijk een klassenstrijd is geworden. Een strijd uh, ja, tussen, armen, tussen arm en rijk, waarin eigenlijk ook de, de, de blanke armen. Uh, ja, uh, ook onderdeel van het probleem is uh, geworden. Ja. Dat is zeker zo. Uh, Sommige mensen uh, noemen dat gewoon white trash, geloof ik, hè? Ja, of de white underclass is ook een term die wel wordt uh, gebruikt. En dat is inderdaad uh, in, in veel buurten nu haast nog een groter probleem dan, uh, uh, dan de minderheden. Zeker op scholen. Dat, dat, uh, het is heel moeilijk om um, die mensen die ja, al heel erg passief zijn geworden... ook doordat hun vader vaak al uh, eeuwig werkloos is geweest... en zij zelf zie geen enkel perspectief voor zichzelf... Uh, die uh, uh, komen niet verder. En de regering doet wat dat betreft ook veel minder, denk ik, dan in Nederland... hoor. om, om die mensen dan uit het slop te trekken. Ja. Uh, dus uh, dat is inderdaad uh, uh, een probleem. Tegelijkertijd moet je ook uh, uh, in aanmerking nemen... dat bijvoorbeeld in de zwarte gemeenschap ook zwarte jongens blijven vaak... Uh, vooral West-Indische jongens gek genoeg. Afrikaanse jongens doen het dikwijls weer wat beter eigenlijk gek genoeg. En West-Indische jongens blijven uh, heel vaak hangen... Uh, ja, die, uh, ja, in werkloosheid die dat, of Ja, dat uh, komt ook door dat gezinnen armoede. Uh, dan uit elkaar vallen. Uh, veel, veel meer dan, uh, dan in andere groepen bijvoorbeeld... Weinig dat, vaders in dat de Dat is dan juist bij moslims weer helemaal niet een probleem. Mm -hmm. Daar heb je dat maar relatief weinig. Dat die gezinnen uit elkaar vallen. En dat die schooldiscipline en zo, dat dat helemaal wegvalt. Uh, en ook bij hindoes en zo speelt dat eigenlijk helemaal niet. Die, uh, die zijn dan ook, de hindoes bijvoorbeeld, die zijn vrij succesvol. Die Indiase gemeenschap. Ja. Die begint al een beetje de joden achterna te gaan, die ook... Uh, dus ook al honderd jaar in, uh, in Londen zitten. Niet allemaal natuurlijk, maar uh, wel een belangrijk deel. En die zijn van heel bescheiden baantjes in uh, het oosten van Londen. Uh, in in uh, kleine werkateliers, ateliers en zo. Zijn die geleidelijk aan... Nou, doorgestroomd gestroomd naar de artsen en de advocaten ja. en de bankiers en noem maar op. Dus die doen het heel goed. Het cruciaal verschil met, met Nederland uh, is, en dat beschrijf je ook in het boek... Dat, dat bijna alle immigranten de taal spreken van het land waar ze, waar ze komen. Uh, er wordt vaak Eng Engels gesproken. Mensen uit India spreken Engels. Uh, nou ja, noem maar op. Hè. De meeste im immigranten spreken Engels. Dat, dat geeft ze een enorme voorsprong... Uh, uh, tot de immigranten hier in Nederland, die I vaak die taal niet uh, beheersen. Ja, nou, uh, bijna allemaal is wel veel te kras. Dat was misschien waar, uh, zo een jaar of twintig, dertig geleden... toen inderdaad uh, de meeste immigranten echt uit de voormalige koloniën kwamen. Overigens ook lang niet allemaal mensen die dan vloeiend Engels spraken. Er waren mm -hmm. veel uh, laaggeschoolde Pakistanen bij... die dan werk, te werk werden gesteld in fabrieken... en die eigenlijk ook nauwelijks Engels uh, spraken... en dat vaak nu nog niet doen... Mm -hmm. Uh, maar de laatste uh, twee decennia heb je natuurlijk ook heel veel meer mensen bijgekregen uit niet, de niet-Engelse Engelstalige wereld, uit ja. Latijns-Amerika en uh, uit Franstalige uh, Afrika en dat soort gebieden... Uh, die dan ja, toch met val en opstaan proberen om uh, wat Engels zich uh, uh, meester te maken. En, uh, Want het is wel de sleutel tot, tot, tot, tot een integratie... en ook tot het succes van een multiculturele ja, samenleving. en er zijn ook maar weinigen die dat niet inzien. Uh, de meeste immigranten die zien dat. Nou, zeker, die, dus inderdaad, laten allemaal ook hun kinderen stimuleren ze... om Engels te leren en om het beter te doen dan zijzelf. Ja. Want dat is wel uh, een verschil ook inderdaad tussen die blanke onder klassen en veel van die immigranten. Die immigranten willen echt vooruit. En die zijn... Ondernemend. Alleen al het feit dat ze dus hun eigen land uh, hebben verlaten en allerlei ja, ontberingen hebben geleden, vaak om dan uh, uh, Londen te bereiken. Uh, dat, dat zijn doorzetters en, en die echt vooruit willen uh, voor zichzelf en voor hun gezin. En, uh, nou, in veel gevallen lukt dat ook. Ja. Ik, ik schrok wel van de cijfers, ik, ik, ik, alhoewel ik nu niet meer weet precies welk cijfer erbij hoort, maar ik dacht 600.000 illegale in, ja. in uh, Londen. Uh, en tegelijkertijd zie je dat er ten eerste geen stop is... Of, of geen remming is van de immigratie... in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland. En tegelijkertijd illegale ook op medeleven... of zelfs amnestie kunnen rekenen. Ook vanuit officiële politieke kringen. Dat is toch echt wel... een. Van cruciaal belang en ook een cruciaal verschil met de Nederlandse samenleving. Ja, nou, het is uh, zo dat dat getal van 600.000. dat sloeg eigenlijk niet alleen op Londen, maar op heel Zuidoost-Engeland. Mm -hmm. waar dus wel veel meer mensen nog wonen dan in Londen zelf. Maar uh, dat, zelfs als dat hoog getal waar is, dan. Uh, natuurlijk, dat is inderdaad een probleem. En dat zijn mensen die illegaal, kun je per definitie niet zo makkelijk stoppen, natuurlijk, uh, omdat ze illegaal zijn. Ja, die komen omdat op je ze niet allemaal in kaart binnen. hebt. Ja, dat is, het zijn vaak natuurlijk mensen die gewoon legaal het land binnenkomen... met een visum voor drie maanden en die dan gewoon blijven zitten, zo het ja. vaak... Uh, maar het is overigens niet zo, dat moet ik wel even corrigeren... dat de Britten uh, helemaal geen stop op immigratie hebben. Ze hebben wel degelijk de laatste paar jaar... Uh, toch uh, ook onder dit kabinet weer uh, maatregelen genomen om dat te beperken. Al kunnen ze het natuurlijk maar, net als wij trouwens... Uh, in beperkte mate controleren... doordat uit Oost-Europa mensen vrij toegang hebben... Uh, doorwegens de Europese verdragen. Dus uh, of je dat nou leuk vindt of niet, die Polen enzovoort... die kun je gewoon niet, uh, niet tegenhouden. Maar een Polen meldpunt is nog niet uh, gezien... Er sprake van in, uh, in Londen. Nee, nee, dat zal Maar, maar sterker, nee, dat zal ook niet snel gebeuren. Nee. Want, want dat, dat pikte ik wel op ja. uit je boek. Dat, dat er toch een, een wat andere attitude wat dat betreft is. Ja, zeker. En het geldt ook voor andere dingen hoor. Dus, dat, dus even een paar. Uh, in de marge zijn er een paar partijtjes. Van die hele kleine partijtjes geweest. Die hebben gezegd dat er bijvoorbeeld een boerderka moest komen. Uh, dat is ook meteen uh, weggehoond in de, in de media. En ook de parlementariërs voelden er allemaal niets voor verder. Dus daar, dat, het is volstrekt niet aan de orde om zulke maatregelen bijvoorbeeld te nemen. Of heel moeilijk te gaan doen over dubbele paspoorten of dat soort dingen. En wat levert dat op? Is dat, nou, is dat een attitude die jou meer aanstaat? Waarvan je denkt ja, dat je uiteindelijk is, succesvoller bent? Het is uh, veel minder krampachtig natuurlijk dan hier... Uh, Waarom is het zo'n probleem om dubbele paspoorten te hebben, bijvoorbeeld? Uh, dat uh, de meeste van die mensen die in Londen wonen, die uh, proberen er echt het, het beste van te maken. Niet alleen uh, voor zichzelf, maar ook wel voor hun omgeving. En, uh, uh, dus ja, waarom zou je die uh, zoveel obstakels in de weg uh, uh, leggen? Ja, jij hebt het ook wel heel uh, dicht bij huis aan de hand, want je bent getrouwd met een vrouw die uit India komt. Vandana heet ze, we hebben haar ook gesproken. Spreekt het goed uit? Wandana. Vandana. Ja. oké. Okay. Uh, zij heeft een dubbel uh, paspoort. En ze zei tegen ons, die hele discussie hier over tweede paspoort. In Engeland had ik gewoon mijn Indiaanse en mijn Engelse paspoort. Dan zou ik hier mijn Indiaanse paspoort moeten inleveren. Alsof ik mijn identiteit moet inleveren. Dat vind ik zo respectloos. Mijn zoon is daar geboren. Is half Indiaas, half Nederlands. Dat is een global citizen. Daar moet je trots op zijn in plaats van dat interdam. Ja, nou, ik denk dat... Dus je hebt het dicht bij huis? Dat is ook zo, ja. Nee, mijn zoontje die, uh, is overigens nu, heeft nu wel de Nederlandse nationaliteit. Maar dat had overigens ook nog wel wat voet in aarde om dat bijvoorbeeld geregistreerd te krijgen uh, in Den Haag. Daar, uh, in welke uh, zin? Nou, toen wij terugkwamen uh, anderhalf jaar geleden... en bij de gemeente Den Haag verschenen... toen kregen we te horen... nee, we kunnen uh, uw vrouw en u inschrijven, maar uw zoontje niet. Want er ontbreekt een apostille. Uh, niemand weet bijna wat een apostie is, maar dat is een soort uh, stempeltje... dat een bepaald document authentiek is. Maar goed, wij hadden dus een volkomen legaal uh, geboortebewijs uit Londen... van de gemeente Londen, toch niet de eerste, de beste gemeente. En als ze er nou ergens uit de binnenlanden van Afrika kwam of zo... maar Londen ligt toch dicht bij huis. Maar nee, het was niet goed genoeg. En we moesten dus terug naar Engeland om zo'n apostille te krijgen. En toen dacht ik, nou, nu wil ik toch ook eens weten... of het dan ook omgekeerd geldt. Als een Engels kind in Nederland wordt geboren... en het wil terug naar Nederland... of het zich dan meteen kan laten inschrijven zonder apostille... Ja. bij de Engelse autoriteiten. En ja, dat kon. Uh, dat kon gewoon zonder probleem. En daarmee zag dus je dat... eigenlijk bewezen dat, dat, dat ze hier nou, in Nederland die, wat geslotener zijn geworden? Het is geworden. die achterdocht tegen alles wat van buiten komt. Al die documenten. En natuurlijk, er zitten ook wel eens uh, uh, vervalsingen tussen. Dat, daar twijfel ik niet aan. Maar ik bedoel, dit is toch een, een bevriend land, Engeland... Uh, dat op ongeveer een uurtje vliegen van, uh, van hier ligt... met een volkomen uh, uh, een geboortewijs waar niets aan mankeert verder. Waarom zou dat nog eens een keer opnieuw van zo'n stempeltje moeten worden... Voor het is gewoon ja, een maatregel die alleen maar... Um, ja bedoeld lijkt te zijn om mensen het leven moeilijk te maken. En ja. met name dus buitenlanders. En dat is ook precies wel wat er gebeurt. En wat je eigenlijk ook wel doorvoelt klinken in dit boek is dat als je na vijf jaar correspondentschap, vijf en een half jaar correspondentschap Engeland met je gezin terugkomt in Nederland, dat je dan zware tijden staan te wachten. Ik denk dat jij nog wel een vrij genuanceerd uh, beschaafde manier hebt om dat uit te rikken. Je vrouw overigens ook. Maar die was daar wel heel lineair heel direct in. Zij zei uh, het was voor ons heel erg moeilijk om uit Engeland weg te gaan. Uh, en terug in Nederland valt het allemaal heel erg tegen. Want Nederland is ontzettend veranderd. Oh, dat is dat was, ze schetsten eigenlijk uh, gewoon wel... Ze, ze was nou er behoorlijk ja, terug uh, over. Dat is ook zo. Maar goed, we moeten er natuurlijk ook geen uh, drama van maken. Dat, uh, het is, ik bedoel, zo erg is het nou in Nederland ook weer niet uh, gesteld. Uh, maar... Uh, ja, wat je zelf ook al aanroerde, het verschil in attitude, dat, dat merk je. En ja. uh, het is veel, wat dat betreft veel prettiger in Londen. Um, uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld zelf dus meegemaakt... Uh, de nationalisatie uh, van mijn vrouw... die dan uh, daar allerlei tests voor moest, af, moest afleggen... en documenten in, in Engeland. Overleggen. Nee, dat was toen dus we uh, al eerder in Nederland zaten. En ja, dat was zo'n moeizame geschiedenis. Steeds maar weer nieuwe voorwaarden die uh, ze dan eerder niet hadden onthuld. En uh, uh, dan had het parlement nog weer iets nieuws bedacht en zo... Dat ook, uh, waar ook weer de buitenlanders aan moesten voldoen om een paspoort te krijgen. In Engeland is dat allemaal zoveel soepeler geregeld. En uh, uh, vrienden van ons uh, hebben dat ook doorlopen. En nou, daar, daar was het echt een fluitje van een cent. Ja. En uh, niet zo vernederend voor de betrokkenen allemaal. En dat is, dat is de grootste doorn in jullie oog, maar in ieder geval in jouw oog. De, ja. de vernedering die je als, als immigrant uh, te wachten staat als je ja, het, is, komt. het is echt uh, de manier waarop uh, veel buitenlanders, met name natuurlijk buitenlanders van buiten Europa... Uh, als tweede rangs uh, burgers worden beschouwd. En, uh, terwijl die in veel gevallen natuurlijk heel veel te bieden hebben voor uh, het land waar ze dan willen gaan wonen. Is dat um, ook iets wat je in Engeland hebt gezien, wat je in Londen hebt gezien? Uh, heeft Londen veel baat bij de immigranten? Zeer zeker. En, en dat blijkt alleen al uit het feit dat uh, de gemiddelde immigrant ook beter opgeleid is dan de gemiddelde Brit. Ja. Uh, dat is misschien wel een verschil met Nederland. hoor. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, met ja. name in Londen. Dat Londen is zo'n veelzijdig centrum maar uh, natuurlijk niet alleen maar werk is voor schoonmakers en, uh, en tuinlieden en dat ja, soort figuren. Ja. Maar ook voor uh, bankiers en voor artsen en, uh, voor mensen in de entertainmentwereld ja. en noem maar op. Maar je schrijft niet uh, alleen dat ze veel baat hebben bij, bij immigranten, maar ook zelfs bij illegalen. Dus dat de illegalen ook heel veel goeds doen voor, voor het land. Ja, dat doen ze ook. Uh, ze betalen weliswaar geen belasting. En uh, ze uh, zijn natuurlijk illegaal. Verblijven ze in het land. Dus daar, daar, ik wil ook niet, ik kan zeker niet beweren dat. Ik kan dat gewoon niet zeggen. Maar ik ben natuurlijk niet nee. voldoende met die mensen in aanraking ben gekomen dat ze allemaal even uh, waardevol voor de Britse samenleving nee. zijn. Nee. Um, maar er zitten er heel veel bij die dat wel zijn. En die nee. uh, ja, daar juist in die dienstensector allerlei dingen doen die mensen. Uh, toch vaak het leven wel veel makkelijker maken. Ja. Wil jij een stukje voorlezen? Want we hebben hier een heel aardig stukje op pagina 163... waarin jij uh, beschrijft hoe de illegale in Londen leven. Of althans okay. één illegaal in Londen leeft. Ja, dat was de vrouw die uh, op ons zondje paste. Precies. Het goede humeur van Manjit, een stevig gebouwde dame... die tot de Indiaanse minderheid van de Sikhs behoort... was wel beschouwd een klein wonder. Wie zou immers met haar willen ruilen wonend in een minuscule flat in het uiterste oosten van Londen, waar twee derde van de ruimte al in beslag wordt genomen door de bedden, met een ziekelijke en dikwijls werkloze echtgenoot, een zoon die zichzelf nog wel eens in moeilijkheden met de politie wilde brengen, en een schoolgaand dochtertje. Voeg daarbij nog de constante zorg om geld en de permanente zoektocht naar werk dat ook gedaan kon worden zonder kennis van de Engelse taal. Altijd even opgewekt stond ze desondanks ochtends bij ons op de stoep om weer een dagje op ons zoontje te passen. Het feit dat ze al drie jaar illegaal in het land verbleef, leek haar nauwelijks te deren. Net zo min als de handicap dat ze vrijwel geen woord Engels sprak. Een enkele keer, als haar leven er weer eens volkomen uitzichtloos uitzag, huilde ze. Maar zielig voelde Manjit, die 43 jaar oud is, zich niet. In het begin had ze wel eens heimwee, vertelde ze mijn vrouw in het Punjabi... maar na een paar jaar was dat ook weg. Ze had het naar haar zin in Londen. De mensen respecteerden je tenminste. Ik vind het fijn hier. Ik wil niet meer weg, zei ze. Ze zit in Londen sinds 2006. Haar man, een bouwvakker, die zit er zelfs al sinds 2000. Maar ook hij was bepaald niet een pionier. Ons halve dorp uit de Punjab zit al in Londen... en de andere helft in de stad Wolverhampton, grapt ze... Ja, het, is, uh, het geeft eigenlijk. Dit soort persoonlijke inkijkers geeft eigenlijk een heel goed beeld van hoe er in Londen samengeleefd wordt. Uh, en toch zag ik in jouw verhalen ook wel veel overeenkomsten. Niet alleen maar verschillen met de Nederlandse situatie: uh, angst voor immigranten, angst voor zwarte mensen, uh, bang dat uh, mensen die van buiten komen het werk afpakken. Soms rellen of relletjes uh, ingegeven door racisme. Uh, angst voor terroristische acties uh, van extreme moslims... zeker na een paar aanslagen, waarin Londen natuurlijk... de Londense metro bijvoorbeeld, ja. dat herinneren we ons allemaal nog wel. Mensen uh, die de multiculturele samenleving niet zagen gaan zitten... die zijn buiten de stad gaan wonen. Ook dat is iets wat we hier in Nederland natuurlijk veel maken. Oftewel, um, is het verschil nou wel zo groot als jij ons uh, wil doen geloven? Want eigenlijk kampt. Kant Engeland en kant Londen met hetzelfde probleem als wij hier. Of ziet u... nou, er zijn wel een aantal redenen waarom het in Londen toch een stuk soepeler loopt. En daar heeft Londen ook voor een deel gewoon geluk gehad. Dat moet je ook wel eerlijk toegeven. Dat geldt dus voor de taal. Dat inderdaad veel meer immigranten dan hier al de taalspraken spraken van ja. het land. Um, maar ook die enorme diversiteit. Die is natuurlijk veel groter dan hier in Nederland. Hier zijn er toch echt vooral de Turken, de Marokkanen, uh, de Surinamers. En nou ja, nog wat kleinere groepjes misschien hier en daar. Um, terwijl daar heb je dus uh, echt tientallen enorme gemeenschappen. Van elk uh, vele duizenden, soms wel meer Tienduizend, dan tienduizenden. Ja, ja. Uh, inwoners. En, uh, dat maakt het natuurlijk alleen al zo dat, dat ook de autochtone Britten, die hoeven, de autochtone Londenaren, hoeven niet echt bevreesd te zijn dat er bijvoorbeeld één groep, zeg maar de moslims, uh, de macht over zullen gaan nemen. Daar, daar is gewoon volstrekt geen, uh, geen uitzicht op, omdat het is zo divers is en die moslims die zijn bij elkaar. Uh, misschien 800.000 man sterk in Londen, flink wat, uh, van de 8 miljoen inwoners. Maar uh, ze zijn, komen uit zoveel verschillende landen en ze zijn zo verschillend, al die moslims, dat ja, het komt bij niemand op om te denken dat de islam bijvoorbeeld een, een bedreiging zou kunnen worden voor uh, de, de Londenaren. Want feitelijk zeg je dus gewoon de verhouding tussen de groepen is eigenlijk beter. Alleen al in cijfers, omdat het, omdat het, is, het allemaal sterke partijen zijn. Iedereen weet dat die zich moet aanpassen bij de minderheden. Uh, weliswaar zijn er heel veel... en dat, daardoor voelen ze zich ook comfortabeler dan in veel andere landen... waar natuurlijk dan uh, kleine minderheidjes maar zitten. Maar uh, het is er als het ware... op een gegeven moment is een punt bereikt dat er zo'n prettige mix was... dat uh, iedereen uh, besefte dat uh, aan de ene kant... ze zich toch wel moesten blijven aanpassen aan landen Dat gebeurt automatisch, zeker bij de tweede generatie... en de derde generatie natuurlijk... Uh, maar uh, bovendien ook de autochtone Britten. Die hebben op een gegeven moment gewoon gemerkt: ja, het, is eigenlijk, het gaat wel zo. Ja. En, uh, en vooral in Londen dus. Want daarbuiten is het toch vaak een ander verhaal hoor. Uh, maar in Londen hebben ze op een gegeven moment uh, toch zich, uh, hebben ze zich gerealiseerd. Dat het eigenlijk wel werkt. En dan, uh, ja, dan sta je veel meer ontspannen natuurlijk tegenover elkaar. Hier Omdat Nederland, er dan een acceptatie is. Ja, hier in Nederland uh, wordt dat toch nog veel meer als een probleem gezien uh, dan in, uh, in Londen. In Londen, dat is misschien wel de crux wordt het vaak niet als een probleem gezien. Ja. Want toen ik je boek uit had... Niet meer moet ik eraan toevoegen. Niet meer, want ja. dat is wel zo geweest. En, en maar dat, Londen heeft er eigenlijk vrij, in vrij korte hè, 1 à 2 generaties over gedaan... om het, om het zover uh, te krijgen. Ja. Tegelijkertijd, toen ik je boek uit had, dacht ik... mooie verhalen, maar het, de verhalen geven eigenlijk ook vorm... aan de heimwee van Floris van Straten naar Londen. Nou ja, dat heb ik al eerder toegegeven. Uh, wat over het zacht schreef ik, maar hoef ik niet. Geheimzinnig uh, over te ik, doen. Ik, uh, maar je, doe, voel, ja, je, weet, leefde, je leefde maar, daar beter, maar, toch? Nou, ik, ik, het was wel ook. Uh, en dat was ook inderdaad een, uh, een van de redenen ook om dit boek te schrijven. Behalve het feit dat ik het gewoon interessant vind, al die gemeenschappen en hoe dat met elkaar omgaat in, in een stad als Londen. Maar ik had dus ook geconstateerd dat in Nederland inderdaad men. Uh, ja die, uh, die minderheden steeds meer als een probleem was gaan ervaren en ik wilde dus ook uh, laten zien dat niet zo ver van ons dat uh, toch op een heel andere manier uh, wordt nee, beleefd. Ja, en, uh, hoewel dat natuurlijk, nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad, wel degelijk nog allemaal problemen zijn, maar ja. dat krampachtige dat je in Nederland aantreft nog steeds, mede natuurlijk dankzij de PVV en, en, en soortgelijke groepen, dat mis je in Londen. Ook ja. die dat soort extreme groeperingen komen helemaal, die krijgen niet zo'n voet aan de grond in Londen. En dan nog met met met uh, nog sterker dan uh, uh, je vrouw die een Indiase is van, uh, van oorsprong... die zich nog beter uh, voelde in Londen, vanzelfsprekend. Omdat daar ja, gewoon een veel grotere Indi Indiase gemeenschap is. Zeker. Dat, dan hier in Nederland. Maar niet alleen daarom, hoor, want natuurlijk had ze daar wel mee te maken. Maar gewoon het feit dat je je omringd weet... door zoveel andere uh, minderheden en, en mensen uit de hele wereld... En zo, dat je dat je daarin kunt verzinken en dat niemand met zijn vinger meteen gaat zitten wijzen van, hé, hey, jij bent een ander uh, hier... Um, en je hoort hier niet of zo, yeah. dat... Uh, uh, dat is natuurlijk heel plezierig. Ja, je moet hier blijven, want je, je mag de komende jaren niet weg. Je moet daar de Azië-desk doen van NSC Handelsblad. Ja, dat is geen straf, hoor. Ga, ga, wil jij wat op je tegel gaan zetten? Dan kan ik vertellen dat het programma dat on, na ons zit... onder na-achter twee dingen heet. En dan gaat het over dat de gemeente Amsterdam... illegale jongeren een stageplek aanbiedt. Kijk, dat is nou nieuws wat echt naadloos aansluit op wat wij nu aan het doen zijn. En journalist Dirk Muschoot over het wrak van de Titanic. Vandaag is bekendgemaakt dat dat wrak onder de bescherming... Van UNESCO komt. Floris van Straten was onze gast. Misschien schrijft hij when a man is tired of London he's tired of life op zijn uh, tegel. Nee, dat doet hij niet. Had hij wel kunnen schrijven. Londen Multicultureel Mekka aan de Theems is het boek dat hij schreef. Uitgeverij Nieuw Amsterdam gaf het uit. Heel bescheiden handschrift, Floris. Wat staat er? Nederland blijf naar buiten kijken. Wil je je naam eronder zetten? <laughs> We zullen je er nog vaak aan herinneren. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dank meneer Van Straten, dit was aflevering 2400 en. 54. Wij zijn er maandag weer. Tweede paasdag, jawel, met kinderboekenschrijver Simon van der Geest. Ik wens u een prettig Pasen. En tot dan. Radio 1. kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Er worden weer prijzen uitgereikt. Juryvoorzitter Jan Mulder maakt de winnaar bekend van de Volkskant Beeldende Kunstprijs. Live in op TV. Zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Europees Voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Europa League. Schiet mooi. Oh, scheelt mij. Valencia aanzet. Komt hij erbij? Ja, hij komt erbij met het hoofd. Oh, wat een schitterende goal. Wat een fantastisch doelpunt. NOS langs de lijn. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zuid-Limburg. Je zal hem maar wonen.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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. Online. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Voor interim online professionals kijk je op someone.nl Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.